Door de stremming van de Maas komen bedrijven in Limburg in de problemen. De aan- en afvoer van onderdelen en producten over de rivieren stil komen te liggen. Onder meer VDL Netcar, waar minis worden gebouwd en DSM hebben er last van. Vorige week botste een schip tegen de stuw bij Graven... waardoor het waterpeil in de Maas is gezakt en er niet meer kan worden gevaren. Bij een grote brand in Chili zijn zeker honderd huizen in vlammen opgegaan...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 Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen veel buien en dan waait het flink op de Waddesom stormachtig. En dan wordt het 4 tot 8 graden. Dit was het. in. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting naar Bos bij Utrecht, 2 kilometer, staat een kapotte vrachtauto. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Het Sanfordse zeewatering. Jawel. Met uh, vele duizenden tegelijk op dit moment uh, hier in Zalvoort. De nieuwjaarsduik 2017. Het is uh, even na twee uur. Sanford een hele goede middag. YouTube als eerste en New Year's Day. Ja, we wensen iedereen uiteraard een uh, gelukkig en gezond 2017. En Siervim is er weer 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Zo'n op deze zondagmiddag, uh, uh, Albert-Jan. We zijn nu weer aan de tolweg Tina. Goede de beste wensen. Ja, de beste wensen, erop. Uh, kijkers, luisteraars, uh, vrienden van, uh, adverteerders, allemaal een uh, heel gelukkig uh, nieuwjaar uh, gewenst. Ook uh, namens ondergetekende. Uh, ja, het, het was weer, wat. He? Ja, heb je alles overleefd? Ik heb alles overleefd. Mooi. Ja, het, is, uh, het is, af en toe een beetje rood op straat ergen, her en der. Maar aan de andere kant zie je ook dat er een heleboel dingen niet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 Dag 2017. En wij zorgen voor de muziek tussen 2 en 5 uur bij Stanford op zondag. En hier is een, uh, gaan we houden van Wild Cherry en play that fucking music. and play that funky music.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 just waiting for new And while they're chasing doors We'll be dancing in the dust Cause we're coming through De Handsome Poets en uh, ja, Sky on Fire. Ja, dat was uh, gisteren zeker het geval uh, tijdens al het mooie vuurwerk wat uh, afgestoken is. Daarachteraan draaien we deze van ook nog een keertje. Een van alweer een enige tijd geleden en here for you. Ja, zo dadelijk gaan we met uh, Milo Gerritsen bellen. Hij is uh, de organisator van de Nieuwjaarsduik. De 57e in Zandvoort...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 I'm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 Ze weer geslaagd? Het duik voort. 3000 munten die het water ingedoken zijn. Nou, heerlijk. En het is uh, wel koud hoor. Maar goed, knappe prestatie weer van die 3000 mensen. Vier de weer zo, het is uh, vijf over 3. Laten we eens even uh, doorgaan nemen. Wat blijft het zo waterkoud, Albert Jan? Ik heb het alleen voor vandaag en morgen. Dus het wordt kort, kort, korte.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 disco freaks die op dit moment aan het luisteren zijn. De grote muzikale familie uit de jaren 80, de Barts. Dat onder meer Elder Barts en Chico de Barts en weet ik van wat voor de Bartsjes allemaal. En ja, samen hebben ze deze single gemaakt, You Wear It Well. Het is 13 over half drie, Zandvoort op zondag, 1 januari 2017. En wat hebben we afgelopen nacht kunnen genieten van het vuurwerk? Vond jij het ook zo mooi, Albert-Jan? Ja, prachtig. Ja, het was ja, mooi, ja, hè? Ja, kijk, ik heb... ging heb... om 12 uur zoveel eh, de ja, lucht in. Ik was wel op balkon staan, ik helemaal naar Amsterdam.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 Oh, dat is behoorlijk. ja. Dat is een boel geld. Zeker weten. Ja, en wij hebben er gisteren van genoten onder meer de vuurwerkshow bij uh, Sinterparks. En er is wat allemaal de lucht in ging. Nou, geen 68 miljoen in Salvo, maar wel een gedeeltje daarvan. hè. In ieder geval uh, op naar het uh, volgende jaar. En uh, laten we ook hopen dat het gewoon afgestoken mag blijven worden. Maar wel op een veilige manier. Hier is Bruno Mars.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 No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 We hebben de duizendste lik gehaald uh, op de Facebook-site, Albert-Jan. Uh, like heet dat toch? Ja, al, like. ja. like. Precies, precies. Maar de, de, de, de, de, de, de, de, hoe lang hebben we erover gedaan voordat we dat maakten? hebben? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dus ja nou, perfect. 2017-2000, uh, daar houden we het op. Gewoon, uh, even de CFM Facebook-site uh, liken. ZFM uh, Zandvoorts. En uh, je wordt uh, part of the family, laten we het zo maar zeggen.